Tien uur Dickse Haak met het NOS journaal. Het hoofd van de Londense politie Stevenson is opgestapt omdat hij in verband is gebracht met het schandaalblad News of the World. Er was veel kritiek op het inhuren van een oud redacteur van dat blad als PR adviseur. De San Times melden vandaag ook dat Stevenson een verblijf in een luxueus kuuroord heeft laten betalen door News of the World, maar Stevenson spreekt dat tegen. In een huis in Zwolle is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden die waarschijnlijk een tijd dood in het huis heeft gelegen. De politie gaat uit van de misdrijven en heeft een groot team rechercheurs op de zaak gezet. Agenten waren in het huis aan de Palestrina-straat in Zwolle gaan kijken na een klacht van een buurtbewoner over stankoverlast.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 In Assen wordt een noodmast neergezet voor de radio-uitzendingen in het noorden. Het weer nog vanavond en vannacht vooral in het westen nog kans op een bui. Morgen eerst alleen in het westen regen, maar later ook in de rest van het land. Temperatuur morgen een graad of 19. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NMS Journaal.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 Dit is Jeroen Stomforst. De 15e etappe werd weer een zegen voor de koning van de sprinters. Cavendish Express is weer op gang gekomen. En gaat hij dan de sprint winnen over is het ver? Het is Cavendish. Cavendish pakt de vierde etappe van deze Tour de France. En dan weer de 19e Tourzege in totaal. Mark Cavendish bedankte en roemde zijn ploeg vanwege de tomeloze inzet. De jongens zijn you je weet. Incredibel. Ik zeg altijd know, ik de jongens niet guys laten when als ze zo rijden. De reden waarom mijn ride rijden is omdat ze confidentie hebben. me. de reden waarom de directeur zegt: Rijden is omdat ze confidentie hebben. Tot aan twee kilometer van de finish ging Nicky Terfstra solo aan de leiding. Ik dacht dat de laatste uh, vijf kilometer bergaf ging, maar het was pas de laatste twee. Dus ja, van drie naar twee kilometer was even de de daar om. Met een gehavend en van pijn vertrokken gezicht kwam Laurens ten Dam hongerig over de finish. Ik heb twee broodjes ham gegeten, wat uh, wijngums en wat gels. Ja, als je daar 190 kilometer op moet rijden, dan uh, ik, uh, krijg je een muzzlereep, krijg je niet weg. Niet. Goedenavond, welkom bij de avondetappe van 17 juli 2011. De 16e editie alweer van uh, deze Tour de France, met natuurlijk uh, alle aandacht voor de etappe van vandaag. Want daar, hij had het al gezegd, na zijn derde etappe etappenzeger Mark Cavendish ging nog voor de winst in Montpellier en Parijs. Nou, die overwinning in Montpellier is dus binnen. Ze vierde rit tegen deze toer weer en ze negentiende in totaal in vier Tour de France. Dus, Hankok, feliciteer de Cavendish na afloop. Congratulations again. How hard was it today? After this really hard day of yes yesterday? Yeah, it was pretty difficult. Um, whether or whether or not it was after yesterday is irrelevant because it's a different type of stage. You know, it suits me more, suits the fast twitch muscles more. But it was crosswinds all day, it was slightly up and down all day, everybody was nervous in that peloton today, you can see everybody fighting for the front <sighs> you know, when, when you're fighting with Cadell, when you're fighting with Schlecks, when you're fighting with Ivan Bassel with 3k to go you know, it shows a nervous day and uh, but I'm I'm incredibly proud to be part of a, a group of guys who just stay together work hard, you know, two guys riding on the front all day to control the break of five pull it back and then as you can see the guys just riding incredibly at the end When Gilbert went at the at the end, it could have been easy to panic and the guys kind of explode to try and get him back, but they kept the cool pulling back slowly and they were able to deliver me to 200 metres to go. And, yeah. and then you're unbeatable, eh? <sighs> Almost. Almost. <laughs> As you can see, I've been beaten, but uh, yeah, when the guys deliver me, I hate, I can't let them down, you know. Bijna onverslaanbaar is hij inderdaad, Mark Cavendish. Het was een nerveuze dag in het peloton, zegt hij. Want alle mensen dus wilden ook voorin zitten. Zijn natuurlijk bang om te vallen. En uh, Cavendish is trots op zijn ploeg. En hij zei, uh, ja, ik kon ze niet in de steek laten. En dat heeft hij dus ook niet gedaan. Cavendish even naart trouwens. Uh, Eddie Merckx, uh, wat betreft het aantal etappenzegers. Ehm... Um... Nee, dat zeg ik niet goed. Hij heeft deze tour nu uh, in de vier edities op rij... minimaal vier overwinningen geboekt. Ik moet het wel goed zeggen. Goed, dan Nicky Terpstra. Hij probeerde het vandaag maar weer eens. Mee in de kopgroep. Met vier anderen reed hij lange tijd op kop. Uiteindelijk bleef hij zelfs als enige vlucht over, Maar hij zag op drie kilometer voor het einde dan toch het peloton voorbij razen. Het rode rugnummer voor de meest tijdlustige renner kreeg hij nog wel als troostprijs. En dat terwijl er toch drie Fransen in de kopgroep zaten. Ja, dat is dan bijzonder. Steven Dalenboud vroeg aan hem hoe sterk hij was vandaag. Ja, het ging heel goed eigenlijk. Ja, ik was wel sterk. Ja, eigenlijk uh, verbaasd hoe ik hersteld ben van uh, onder andere gisteren. Uh, gisteren was echt een zware etappe, was ik heel erg moe, Maar ik ben er uh, heel goed van hersteld. Ja, en als je dan ziet dat je met Ignacev uh, uiteindelijk overblijft, ja. dan... Uh, ga ik toch nog even denken van, nou, hij gaat wel heel hard. Ja, inderdaad. Zeker toen ik van 13 naar 15 seconden ging. Dacht ik zo, als ik hier kan uitlopen... en ik, uh, ik trek hem over dat laatste bergje in de laatste 4 uh, kilometer, dan haal ik het wel. Maar die duurde iets langer dan verwacht. wat uh, klimmetje bedoel je? Wat is dat, die omhoog lopende ja, weg? Ja, uh, het was vandaag officieel vlak, maar dat was het niet. En uh, ik dacht dat de uh, laatste... Uh, Drie, vier kilometer naar beneden ging, maar dat was de laatste twee kilometer pas. En uh, ja, dat was even... Uh, ja, dat kleine klimmetje was even veel. Hoe zuur is het dan dat die, ja, die HTC-trein dan uiteindelijk toch nog weer op gang komt... en dat, dat het weer niet lukt, zo'n vluchtpoging van jou? Ja, het is frustrerend, maar uh, laat ik zeggen dat ik er wel van uitging dat ik het niet zou halen. En dat je hoopt op die 1% kans dat je het wel had, maar... Uh... Ja, als je er niet vanuit gaat dat je het haalt, dan is de uh, teleurstelling en ook uh, niet zo heel groot. Nee, maar je zegt het is frustrerend. Ja. Nou, ja, frustrerend. Ja. Nou, heb, je heb je het idee dat. Nee, dat zei jij net. Nou ja, frustrerend. Heb je echt gezegd? Ja, frustrerend. Het is vervelend, maar. Heb je het idee dat de kansen voor jou rennen als jou steeds minder worden dan? Ja. ja. En hoe kan dat? Het is gewoon heel erg gecontroleerd. Uh, Vanuit het vertrek al. Je ziet dat sprintersploegen eigenlijk bij het vertrek vooraan staan. En uh, die al controleren wat er eigenlijk weg mag rijden. En als het meer dan vijf man is, dan rijdt het meteen dicht. En uh, vijf man laten ze wel gaan. Dan denken ze van ja, dat, dat kunnen we wel dichtrijden. Dus het wordt steeds meer gecontroleerd. Ik heb het in de Leon van Bonner over. Dan, ja, je ziet niet meer dat er in vlakke etappes tien man wegrijden of zo Dat gebeurt gewoon niet. Het wordt vanuit het vertrek gecontroleerd. En is het Tour dan wat dat betreft... Nu klaar voor jou of zijn er nog wel meer kansen? Uh, Na nou, de etappe naar kap ligt nog een kans, maar voor de rest uh, niet meer. Je zomaar je op de west dus niet uh, zien vlammen. Uh, <laughs> dus... En volgens mij ben jij de eerste ik weet het, al zeker, de eerste niet-Frans uit de kopgroep die sluitlustigste renner is. Is dat zo? Kijk. En dat met drie Fransmen in de kopgroep. Dat is toch mooi, hè? Dat is toch ook een prijsje? Ja, ja, ja. ja. Het, is, uh, het is een leuke uh, troostprijs. Ja, Terpse hield het in die finale in zijn eentje dus nog verrassend lang vol. Steven Dalebout sprak na afloop van de finish ook met zijn ploegleider Wilfried Peters. Ja, in Nederland zeggen we dan, uh, Nicky Terpse, dat is dan na zo'n dag kun je zeggen een jongen met ballen. Ik weet niet of het in Vlaams ook zo is. Nee, we hebben morgen even over, overlegd. Ik zeg oké, okay, uh, wachten tot, tot in de Alpen is het heel moeilijk. Dus uh, elke dag dat je kan een kans grijpen, uh, je weet nooit. We weten ook dat het heel moeilijk is, uh, zeker een dag als vandaag, uh, voor de massenspurt.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 Maar uh, dat is eenmaal zo zo'n vlakke etappes, uh, dat hoort erbij. Wilfried Peters, ploegleider dus uh, van Nicky Terps hebben Step. Voor Rabo-renner Laurens den Dam was het uh, vandaag een dag van overleven. Er kwam gisteren natuurlijk hard en val en uh, dat was dan maar de vraag natuurlijk. Of hij vanochtend weer zou opstappen. Dat deed hij dus wel en uiteindelijk kwam hij op maar drie minuten van het peloton binnen. Steven Dadebouw ving hem op. Laurens, nou, dus, je bent een bikkel wat had je al aangetoond, maar hoe overleeft een bikkel een dag als vandaag? Ja, gewoon volgen hè.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 Ja zeker, want nu kan ik overmorgen weer beslissen hoe het verder gaat. Dus uh, morgen hebben we de dag om af te wachten. En uh, ik ga me nu verzorgen en dan uh, zien we morgen weer. De klassementen. Geen veranderingen natuurlijk in de top van de klassementen vandaag. Dat betekent dat Thomas Veuclair zijn gele trui gewoon weer aantrekt. Dinsdag na de rustdag. En dat Rob Ruijg de beste Nederlander blijft op de 21ste plek op zo'n 13 minuten van Veukler. Jelle van Enderts blijft in het bezit van de bolletjes trui. En Bert Oeran is de beste jongere. Die rijdt dus in het wit. In de tijd om de groene trein doet Kevin goede zaken dankzij de etappenzegen. En ook bij de tussensprint was hij een van de beste. Was hij de beste, moet ik zeggen. Van het peloton, in ieder geval. Hij heeft nu 27 punten voorsprong op Rogas. De toerblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Eén man kon verliezen, maar vandaag hè, zou je kunnen zeggen. Maar hij won. Ja, knap werk, hè? Ongelooflijk. Ja, ik vind het ook een geweldig teamwork wat die, wat die mannen neerzetten. Iedereen kent zo goed zijn taken. En ze doen dat nu al uh, vijf keer. Oh nee, sorry, vier keer op rij. <laughs> ik zat al bijna in Parijs met hem. <laughs> ja, dat, dat, dat is nog zijn plan hè, om daar ook toe te slaan. Uh, uh, ligt het nou aan een uh, ontzettend goede Kevinus of aan een ontzettend goede htc ploeg? Nou, het is allebei. Kijk, uh, ik zeg het nogmaals, je moet het wel doen. Alle ogen zijn gericht op hem. En uh, er komt nog wat spanning op dat lijfje. En hij doet het dan toch maar. Ja. En daarnaast, uh, ja. Het team dat werkt voortreffelijk voor hem. Er is niemand die, uh, die zich ook maar wegsteekt. Uh, ja, ik zeg nogmaals. Als je zo vroeg al uh, de koers in handen moet nemen. Ja, dat is de, de hoop van de andere ploegen. Dat ze dus uh, al zoveel mannen hebben opgeregen. Maar er zijn er gewoon twee die de, de hele dag eigenlijk uh, op tijd eens een keer op kop komen rijden. Om die kopgroep niet te ver te laten lopen. De boel eigenlijk controleren. Mm -hmm. En dan heb ik een keer. Dan komen ze weer eens een keer. En uh, ja, ze blijven zo twee, drie minuten, twee minuten, anderhalve minuut. Ja, gewoon alles goed onder controle. Ja, en dan op laatste dan zijn, dan zijn er de mannen... Ja, die, die, die eigenlijk normaal... Uh, ja, nou, er zijn er zo weinig van in een peloton die zo'n hoog tempo kunnen rijden. Ja, die hebben ze wel in de ploeg zitten. Maar daarvoor hebben ze ook uh, een, een, een echt treintje. Ja, zij, en, zijn, zij zijn daar echt op geselecteerd, op die, die hardrijders? Nou, nee, nou, ik zeg niet dat ze erop Ja, ze zijn er wel op geselecteerd, maar je moet ze eerst in de ploeg hebben. En bij HTC hebben ze nou eenmaal die mannen. Ja. Die, uh, die een hoog tempo kunnen rijden. En er zijn er een paar meer dan als in welke ploeg dan ook. En dat, dat voordeel heb je gewoon. Je ziet gewoon dat er een ander treintje langs komt. Uh, het is Sky die het een keer probeert. Uh, Garmin die het een keer... Uh, maar die rijden niet lang naast, hoor. Ze rijden naast. En dan, uh, ja, dan zoeken ze toch maar weer een beetje uh, de lute op. Omdat ze dat hoge tempo niet vast kunnen houden. Ja. En dat, ja, dat is toch... Dat is toch uh, ja, het goede teamwork en Renshaw, die... Ja, die ja, die blijft gewoon heel rustig. En die stuurt hem op het laatst. Wanneer het nodig is, dan, uh, dan komt hij eruit. En hij, hij trekt de sprint aan. En ook nog niet te zuinig ook. Ja, dan, Ik zeg nogmaals, maar je moet het dan wel afmaken. En de sprinters zitten allemaal bij Kevin dus in het wiel... in de hoop dat hij een foutje <laughs> maakt. Of dat hij stilvalt. ja, hij valt niet stil. Um, hij wint voor de vierde keer deze Tour. Uh, de vijfde komt eraan, zou je bijna zeggen. Negentiende in totaal. Ik vroeg vanavond in Stuur Sport aan, uh, aan Mart. Mart Smertjes, die zeggen. Mart, vind jij hem de beste spinter aller tijden? Nou, zegt hij, je kan niet splinters vergelijken. Jij vindt hem wel de beste aller tijden. Nou ga je hem iets in de mond leggen. Nee, nee dat vroeg ik laatst aan je. <laughs> jij zei van, ik vind hem. is hij de beste? Ja. Ja, nu, hij is nu de beste. Nee, ik heb nooit gezegd ah. dat hij... Uh, nee, dat durf ik ook niet. Nee. Dat ga ik, nee, ga ik ook niet doen. En dan uh, moet ik Mart gelijk geven. Je kunt uh, bepaalde periodes... Nee, daar dat is, dat is uh, van alles in veranderd. Uh, Cipollini... Ja, een hele ander type sprinter. Die kon prologen bij de eerste. Ja, ik geloof dat hij in de Giro een keer zelfs een proloog. Ja. Of derde of zo werd. Dus uh, die kon gigantisch hard rijden. Heel, hele andere renner. Hele andere renner. Een uh, met Petaki. Ja, dus ja, kun je eigenlijk niet vergelijken. Uh, maar hij wint hij enorm veel koers en dat doet hij in vier maar, jaar tijd. Ja, maar hij heeft toch, ik wil net zeggen, hij heeft toch zoveel etappenverwinningen bij elkaar? Dat, dat, dat, dat, dat is toch niet niks? Nee, maar dat zeg, ik, dat zeg ik ook niet. Maar zo hebben we meer sprinters gehad... die ook in een Tour uh, uh, hoeveel ritten wonnen. Ja, uh, dat hangt van de concurrentie af. hangt uh, ja, van zoveel factoren af. Maar in deze, in, in deze periodes dat hij koerst... is hij veruit de beste sprinter. Maar hij verliest toch twee sprintjes. Dat kun je ook... Uh, ja. Moeten we ook niet vergeten. Ja, niet en dan kunnen we doen. zeggen, ja, dat zijn, dat zijn dan foutjes. Nou nee, uh, hij is door Kruipel echt... Uh, uh, ja, man tot man is hij, is hij eigenlijk ja. geklopt. Het was nou, een eerlijk, dat... eerlijke sprint. En dat was ook een sprint die een beetje onderbroken werd... Hè? Daar, waar, hij, waar, waar zijn treintje niet zo goed werkte. Nee, dat was het sprintje waar ze uh, in de finale nog zo'n lastige klim hadden. Ja. En daar had hij zijn benen uh, met, met de ploeg, hoor. maar hij vooral... want hij moet sprinten... heeft hij zijn benen toch te ver op kapot gereden. Ja, en daar heeft Kruipel uh, ja, dan, dan toch van, van... ja, waar is profiteren? Maar ja, daar heb je het alweer. Ja. Dat, dat onderscheidt zich... Uh, bepaalde sprinters in. En uh, dat zeg ik ook, Cipollini was ook sterker. En die kon dus ook dat soort dingen verteren. Die, kan, die kon op een portio kon die ook nog... Uh, uh, gigantisch hard overheen rijden. En dan nog uh, Milaan Salremo winnen. Ja. Uh, uh, dat zie je even niet doen, Nee, nee dat zie ik Kevin dus niet doen. Gaat hij, het, uh, Alpen wel, gaat hij de Alpen wel redden? Krijg, komt hij die over? Nou, uh, dat zal nog een gevecht uh, worden. En daar zullen ze ook als team ook alles aan doen... Maar hij, ja, hij komt wel bij de laatste minuutjes binnen. En dat kan ook een keer vertaald worden, maar dat hangt dus weer van de, van de klassementman af. Wanneer gaan die de knuppel in het hoendroog gooien? Als die, als die donderdag in het begin al van de koers de koers hard maken met een gigantisch hoog tempo, en hij ligt er op de eerste call af, de Angel, en dat is helemaal niet, helemaal niet zo raar dat hij af ligt, want dat is heel normaal. Nou, dan is maar de vraag: zit hij daar alleen? Ja. Daar zal hij voor moeten knokken. Ik heb hem nog niet alleen zien zitten. Het is altijd wel in een busje. Ja, ja ze hebben brachten hem gisteren ook op tijd binnen natuurlijk. Maar weliswaar net op tijd. Ja. ja, en ik verzeker je dat dat soort mannen... daar zouden ze eens een keer een camera op moeten zetten... die gaan ook stunts uithalen in afdaling, hoor, Dus dat zou ook een keer een mis kunnen zijn. Daar bedoel ik mee, die nemen risico's omdat ze uh, ja, af. Ja, weer in de groep kunnen komen waar ze eigenlijk in de volgende uh, vlakke stuk... naar de volgende call uh, weer, meer in de lute meer kunnen rijden. Ja, daar doen ze alle moeite voor. En ook alle risico's nemen ze daarin. Nou. Dan woordde Nicky Terpsen net al een, een beetje zeggen. Uh, de, de koers wordt wel heel erg gecontroleerd. Misschien wel een beetje te veel. Vind jij het te veel? Ja, nee, dat is, uh, de, Zolang het huurrennen bestaat, dan is de controle... Alleen af en toe dan is er een ploeg die zegt van... Uh, ja, nou, we spelen jullie allemaal wel met onze voeten... maar we hebben drie ritten gewonnen en zoek het maar uit. We gooien de handdoek in de ring. En wie dan? Nou, dat is dus het pokeren wat wel eens gedaan werd. Maar ja, dan is het meestal dat je zelf gigantisch veel spijt hebt... dat je de handdoek in de ring hebt gegooid... want je gooit, gooit eigenlijk, eigenlijk je eigen kansen weg. Ja. Maar dat is dan uh, wat ik me zou kunnen indenken... dat uh, Kevin dus zo vandaag een keer gezegd kunnen hebben... Jongens, ik heb niet de superbenen. Ze zoeken het allemaal maar uit, jongens van Cobaf. Nou, dan, dan betwijfel ik het of Sky en uh, Garmin... of die geen tempo waren gaan rijden en Lampre. Nou, volgens mij waren die dan uh, wel gaan rijden... in de hoop dat uh, HTC dan nog weer zou helpen ondersteunen. Want zo is het spelletje altijd in de peloton. Ja. Alleen, ik vind het dan knap dat HTC uh, ja, zonder hulp dan toch het lef heeft, maar ook de kwaliteit ervoor vooral heeft. En dat straalt, dat straalt er vanaf. Ja, en dat is al een, een psychologisch spelletje... wat je eigenlijk al speelt met de concurrentie. Die hebben al zoiets van, jezus, weer. En ze rijden al, achterrijden ze voor hem. En, ze, en, en ja, ik vind het een prachtig gezicht. Het is net een uitrit. En ze rijden zo'n tempo dat ze de boel controleren. En de hele, het hele peloton... en zeker de mensen die dus in zo'n rit nog uh, denken... dat er nog iets te halen valt... Ja, die denken van, jezus, nou, die is geen begin aan, hè. blijf maar weer zitten. Zoals Nicky Terpstra. Ja, nou ja, die rijdt dan voorop. Maar uh, weer dus dat dit eigenlijk uh, met je, je voeten spelen is, wat die mannen doen erachter. Ja. En zijn parcourskennis was ook niet heel denderend. Nou ja, maar uh, al kent hij zijn parcours. <lacht> nog hij, niet. Wordt, <lacht> hij wordt gewoon ingelopen. Maar je ziet het, er zijn toch mannen, zoals Gilbert, die wacht toch op een momentje. En die komt er. En dat zijn de hardrijders. En die hebben dan even een hellingtje nodig... Waar, waar ze in hopen dat dat treintje van Kevin is... dat die even een beetje hapert. Maar ja, als je dat soort mannen op kop hebt zitten... die haperen niet. Die blijven gewoon een strak tempo rijden. En uh, die raken niet in paniek. Die blijven uh, zo'n tempo rijden. En de koplopers, in dit geval werd er op een gegeven moment drie... die worden toch weer langzaam ingelopen. Dat is gewoon het vizier waar je op blijft rijden... Ja, en dat, uh, ja, dat, dan dwing je eigenlijk de, de, de mensen eigenlijk allemaal weer in hun hok... Voor de, voor de komende dagen. Maar die komende dagen zijn geen sprinters daarmee. Maar zou er nog een, een dag komen voor sprinters... dan, dan, dan hebben ze allemaal zoiets van, uh, pff, dit heeft geen zin. En, en ja, dat is ook afbluffen. En dat doen die mannen heel goed. Morgen een rustdag komt voor veel mensen als geroepen... of vind je het wel meevallen? Nou, ik, als ik dat zo bekijk, dan hebben er toch wel verschillende wel wat rust nodig. Dus de klassementmannen die, die hebben vandaag in principe niks hoe we doen, denken wij. Maar je ziet dat het heel nerveus is. Dat zelfs Void die eigenlijk voor de bergop heel hard nodig is... dat ik die daarvoor in de wind zie boren. Dan denk ik, of dat nou zo slim is? En dan zie ik postima veel te weinig, want die, dat is eigenlijk een man voor dit soort ritten. Ja. Die, die, daar kun je bergop niks mee. En die mis ik dan. En die, die zal dan toch wel niet de benen hebben dat hij daar kan... Maar ik denk, jongens, dat doen we niet goed hier in die ploeg. Die, die voort die moet je sparen. En zo heb ik nog wel een paar mannen zien zitten... Daar waar ik van denk, van ja, die kun je beter nu niet opgebruiken. Want die, die mannen doen er een jasje uit, hoor. Die kan Salara ook wat die in de wind zitten rijden. Ja, Maar die kunnen ook nog een heel strak tempo rijden uh, in, in de bergen. Uh, van de ene, ene berg naar de andere berg, op die vlakke stukken... of in afdalingen, die, die, die als geen ander kan rijden en ook beheerst en vertrouwd waar die slekkies graag achter zitten. Die moet je, dat, dat soort mannen moet je eigenlijk zoveel mogelijk in dit soort ritten sparen. En dat, uh, ja, dat kan schijnbaar niet, want ze hebben er niet de mannen voor... die dat uh, kunnen overnemen. Dan zie ik toch iedere keer weer die twee mannen te veel... voor die slekkies alles, uh, alles bewerkstelligen. En ik snap dat wel. Mm het -hmm. heeft het meest mee te maken dat die slekkies niet op de grond willen liggen. En die moeten in, die, in dat treintje rijden, want anders dan komen ze in het gedrang. En nu blijft iedereen... Die komen, al die andere renners hebben zoveel respect en, uh, en, en begrip. Als er een treintje gemaakt wordt voor een ploeg, dat je daar niet tussen gaat plooien. En uh, ja dan moet je maar in een ander treintje ernaast gaan rijden. Ja, en ja dat is ook de reden dat die slekjes dit jaar nog steeds niet gevallen zijn. Maar dat kost die, die knechten, kost dat enorm veel energie. En dus kunnen ze de rustdag goed gebruiken. Henk, ja. Ik spreek je morgen weer. Hè? De rustdag. Is goed. Of ga je weer in Frankrijk. Nee, één keer genoeg in Frankrijk hoor. <laughs> Oké, okay, Henk. tot morgen. Oké. Okay. De avondetappe. The oh. city in the street. I tell you. Free, alright now. Alexander Vinokourov. Sinds 2009 was hij weer te vinden in het wielerpeloton, na een schorsing van twee jaar. En hij kwam goed terug naar die schorsing. Ook in deze toer ging het uitstekend, totdat hij in de negende etappe hard viel en zijn dijbeen brak. Vandaag maakte hij tegenover de Franse televisie bekend dat hij niet zal terugkeren in de peloton. Hij stopt op professioneel niveau. Aan de telefoon, voormalig wielrenner en ploegleider Rini Wagmans, tegenwoordig betrokken bij het wielrennen in Kazachstan en dus bij Astana, de ploeg van Vino. Meneer Wagmans, goedenavond. Ja, goedenavond. Hij gaat er dus weer stoppen? Ja, dat is, uh, ik heb het gehoord, het is dus, uh, droevig nieuws. Ik uh, geloof het er niet in. Nee. Ik heb hem uh, gisterenmorgen nog aan de telefoon gehad. Dan deelde nu mee dat hij uit het ziekenhuis ontslagen zou worden en dat hij terug naar huis zou gaan en uh, hij vroeg of dat ik op bezoek wilde komen, wat ik graag doe natuurlijk. Maar ik heb er nooit gerekend mee gehouden dat dit het definitieve einde zou worden van uh, de renner Vinokourov. Maar, maar, maar zou het kunnen zijn dat het wat voorbarig was misschien? Ik denk het ja, hij is, uh, ik, ik hoorde zijn stemmen, hij had een gebroken stem, veel pijn. En uh, nou ja, eigenlijk heeft hij een uh, zeer gecompliceerde breuk meegemaakt. De schaambeen was gebroken, zoals ze dat noemen. En uh, dat blijkt heel erg gecompliceerd te zijn. En hij had ontzettend veel pijn gehad. Ja. Dus, dus wat je normaal gesproken ziet met is als ze vallen, dan willen ze meteen weer door. Maar nu was het even andersom. Hij dacht, ik moet stoppen. Vino, dat ging bij Vino niet. En uh, hij was van zins om uh, eind, uh, ja, eind september, begin oktober te stoppen. Maar ik denk dat het nu ja, eigenlijk uh, een soort uh, bevordering uh, is. Het niet. Maar het is wel een soort punt... ...dat hij uh, ja, denkt van ja, ik maak er een eind, om, ja. omdat ik er met trainen niet meer kom. Het is ook een erg zware blessure en dat ja, op die leeftijd om ja, weer terug te komen ja. is moeilijk. Ja, dan duurt het veel te lang om terug te komen op niveau. En als iemand terug moet komen na een val en hij, hij moet van 60% terugkomen... ...die 40% zijn zo bijgetimmerd met trainen. Maar als je van 5 of 10% terug moet komen qua vermogen... Ja, ...dan is dat bijna niet ja. meer mogelijk op uh, zo'n late leeftijd. Uh, Kazachstan verliest dan een uh, wielerheld, hè? Ja, dat is, uh, dat is heel droevig. Ik ken hem al heel lang. Dus van, uh, hij fietst nu uh, ja, bijna uh, meer dan twintig jaar. Dus uh, hij, op, op niveau hij heeft hij altijd uh, zeer goed gepresteerd. En hij is een karakterman. Die heeft uh, veel losgemaakt in de wielersport. Ja, en, <lacht> en, en zeker in Kuivenstad. Ja, leeft dat echt enorm? Daar? Ja, hij is de kruif, hij is de kruif van, uh, van, van Azië. Dus uh, als iemand spreekt over sport... Dan hebben ze het over Johan Cruijff, uh, zoals wij het hebben in Nederland, over uh, een sportman. En uh, ja, Finne uh, doet het toe in, uh, in Kaarsstaan en Azië. En dat hij twee jaar geschorst is geweest voor doping, dat maakt dan even niet uit? Dat is wel een, uh, een, een heel vervelend punt geweest. En ik vind dat hij zich uh, goed gerehabiliteerd, uh, gerehabiliteerd heeft in de, in de sport. Hij heeft tegen mij gezegd, ik kan net zo goed presteren als een ander op, uh, op niveau uh, zonder ooit iets te doen. En uh, de jaren dat hij nu de tweede kans gekregen heeft heeft hij, vind ik, op sublieme manier de sport gediend. Dus hij heeft ook laten zien dat op een, uh, op een hele juiste, gecontroleerde manier... het lichaam gepresteerd heeft op buiten van kunnen en kennis. Um, nog even over de ploeg Astana. Ja, Fino Kurov, die valt natuurlijk hard en, en, en verlaat de Tour. Maar de rest van de ploeg valt een beetje tegen, hè? Ja, de ploeg, de, de ploeg, dat zei u net. Ik heb wel iets met de ploeg te maken achter de schermen. Maar als zodanig heb ik met de ploeg niets te maken. Ik heb, nee, nee, ik als spreek begeleider... u er ook niet op aan hoor. Maar ik ben nee, nee, benieuwd wat u ik, ervan ik vindt. Heb, ik heb als begeleider en als, uh, als uh, oud-gediende uh, van uh, het ministerie. En nog steeds uh, adviseur. Heb ik getracht om er iets moois van te maken. Dat die ploeg zonder vi Vinniekoer of tegenvalt. Ja, dat is, uh, dat is mij ook opgevallen. Ze hebben in Italië weliswaar de ploegenprijs gewonnen. Maar de topmensen zoals Kruisinger die, die vallen tegen, ja dat klopt. Ja, jammer. Um, nog even persoonlijk, uh, meneer Wagmans, uh, vandaag was de finish in Montpellier. Daar heeft u goede herinneringen aan, hè? Ja, daar heb ik, uh, ik denk zoiets van 40 jaar geleden, de etappe gewonnen voor, een, uh, voor Marino Basso, de latere wereldkampioen. En uh, met veel dank nog steeds aan van Katwijk, mijn ploeggenoot, want die heeft toen gezorgd dat ik op sublime wijze de, de, de, de piste op kon rijden, daarom. Kijk, ook toen werd er al goed voor elkaar ja. gezorgd. Het was trouwens in ja. 1970, 41 jaar geleden. De 15e ja, etappe ja. van de Tour de France. Klopt. Goed, meneer ja. Wagmans, dank u wel voor de commentaar. Graag gedaan, hoor. De Nederlandse waterpolo-vrouwen zijn de wereldkampioenschap in Shanghai... begonnen met een gelijkspel tegen titelverdediger Verenigde Staten. Het werd 7-7. Oranje, regerend olympisch kampioen... speelt later deze week nog tegen Kazachstan en Hongarije. Meerkampster Romona Franzen heeft zich geplaatst... voor de wereldkampioenschappen atletiek in het Zuid-Koreaanse Daegu...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 Dus ja, en, uh, met een goede vorm en een superleuke wedstrijd... met geweldig publiek en organisatie... Uh, uh, was het echt heel gaaf om zo goed te presteren. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is als tweede geëindigd... in de Grote Prijs van Letland. De 16-jarige Brabander moest in de MX2-klasse op zijn KTM... alleen de Duitse Ken zich dulden. Roxin won beide manjes en behoudt dus en verstevigt dus... de leiding in het WK-klassement. De Duitse ruiter Matthias Raad heeft met zijn paard Totilas bij het CHO in Aken de derde dressuurwedstrijd gewonnen. De Nederlandse Adelinde Cornelissen werd met Parsifal derde. Bij de springruiters zorgde Janne-Frederike Meijer voor een verrassing. De Duitse Amazone bleef met haar paard Lambrasco in twee ronden als enige foutloos. De Nederlandse vierspanners wonnen in Aken voor de vijfde keer op rij goud in de landenwedstrijd. En Derek Clarke heeft de 140ste editie van het British Open op zijn naam geschreven. De noord is een golfer hield op de slotdag zijn leidende positie vast. Floris de Vries en Joost Luiten wisten zich niet te verbeteren. De Vries besloot met een uh, ronde van 73 slagen. Luiten kwam tot een score van 75. Bij de Nederlanders speelde daarmee geen rol van betekenis in het klassement. En mountainbiker Rudy van Houts heeft in Noordbeek de nationale titel veroverd. Bij de vrouwen ging de titel naar Laura Turpijn, mountainbiker. Dus triathlete Danne Boterenbrood heeft de nominatie voor de Olympische Spelen van 2012 binnengehaald. De Nederlandse kampioenen eindigden in de triathlon van Hamburg op de achtste plaats. Radio Tour de France. Dit is de avondetappe. De Nederlandse rugbiesters zijn bij het Europees kampioenschap Sevens geëindigd als derde. Het bronzen pak dus. De Europese titel ging naar de Engelse vrouwen. Maar voor de Nederlandse vrouwen was die bronzen plak van grote waarde... want door dit resultaat krijgt het team de A-status van NOC NSF. Daarover praat ik nu met Sascha Werlich, de assistentcoach. Goedenavond. Hallo. En van harte gefeliciteerd natuurlijk. Uh, een, een feestje neem ik aan nu? Ja, het is een groot feestje gaande, ja. ja. Is het dan vooral de derde plaats die jullie vieren... of het bereiken van de A-status? Hoe gaat zoiets? Uh, ja, voor ons is het bereiken van de derde plaats... en daarmee de A-status uh, een heel belangrijk stap geworden... Ja, is dat vooral geld? Ja, ja, we hebben nu nog meer mogelijkheden om te professionaliseren. En je ziet uh, op dit EK ook dat alle landen worden steeds beter... omdat het natuurlijk Olympische sport geworden is. En uh, ja, dit is een heel mooi resultaat wat we bereikt Wat betekent dit voor de speelsers individueel? Is het een, uh, kunnen ze er nu uh, vol voor gaan? Echt, echt alleen uh, zich richten op het rugby? Ja, het worden... De betekende dat ze nu in een voltijdprogramma gaan... waarbij ze twee keer per dag moeten gaan trainen en uh, ja, stoppen met werken. De bedoeling is dat ze allemaal in Amsterdam of omsteken komen wonen... omdat we daar het Nationaal rugbycentrum hebben waar het trainen. Dus het is uh, ja, een grote transfer van uh, amateur naar uh, professioneel. Toch even op dit toernooi terugkijken. In derde plaats was het hoogst haalbare. Ja, op dit moment wel. We hebben uh, verloren in de halve finale van Engeland, waar we erg goed gespeeld hebben. Wel 14-0 hè? Uh, zegt, dat, zegt dat dan niks? Ja, het, of wel? Uh, dat, zijn, dat, dat is in voetbaltermen 2-0. Dus net je vijf punten en dan mag je nog tussen de paden schieten, krijg je twee extra. En Engeland, ja, we hebben onwijs goed gespeeld. Alleen Engeland was wel beter. En uh, in de finale speelden ze uit tegen Spanje. En uh, ja, dat was een hele mooie finale. En uh, ja, onze derde plek, ja, klopt. 1, 2, 3 op dit moment. Goed, uh, de, de derde plaats is binnen. Uh, wat is de volgende stap? En nu gaan we fulltime uh, trainen. En uh, volgend jaar is de kwalificatie voor het WK in 2013. Dus uh, onze volgende doel zal zijn ons kwalificeren voor het WK. En dan in 2013 meedraaien in het WK. Oké, okay, veel succes daarbij. Dankjewel. Dankjewel, Sascha Verdig, assistentcoach van de rugbyvrouwen Sevens. Ik ga ja. je vertellen, voordat je je uitdaging... de historie van een petit village près de Napoli. We waren vier amies, op bal tous les samedis... a jouer, à chanter, toute la nuit, Giorgio à la guitare. qui venait c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs et quand il arrivait la foule Je te parlais comme la première fois. Mais tout le monde l'a prédit J'ai Toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Coronel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir.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 les chansons réagissent à nous daar weer drie platen uit de Radio Tour Top 100. Frida Boccarat, Samuel Chanson Hoor u en daarvoor twee keer Dalida. U kent haar natuurlijk van de Buenas Noches, Mi Amor. Aan het einde van uh, iedere avondetappe op televisie bij Marchmatch. U horen nu uh, solo Gigi Lamoroso, daar begonnen mee. En daarna samen met Alain Delon, Parole, Parole. Goed. Hij is de held van Frankrijk, de absolute held, want hij kan zelfs de Tour winnen. Althans, dat wordt gezegd over Thomas Veuclair. Er is veel rumuur om de man in het geel in de Tour de France. Na de rustdag moet blijken hoe het afloopt. Jeroen Wielaert bericht over een omstreden leider. Ook in de perszaal is het vanmiddag kijken naar een kopgroep... die geen enkel gevaar oplevert voor de Fransman in het geel. Een van de verslaggevers is Jean-Louis Le Touzet van euh, Libération. Progressieve dagblad uit Parijs. Een man die de verdeelde stemming in Frankrijk kent. Als het gaat over Thomas Veugler. Wat is er? Ik ben amoureuse d'un nouveau personage. Pas een nouveau personage au sens propre, puisque ça fait quand même une dizaine d'années qu'il est dans le circuit. Het is Franse liefde voor een nieuwe figuur, al is hij dat niet echt. Hij verrast als een Frans wonder dat door Loerde heen is gegaan. Een deel van het peloton heeft ook deels zijn oude wapens neergelegd, de stimulerende middelen van een paar jaar geleden. Een partie du peloton a eu peur ou a désarmé et donc a abandonné un peu probablement les gros produits qui permettaient les accélérations d'antan qu'on retrouvait il y a encore quelques années. Mais cette spéculation, Feucler peut puisquer le tour quand même. En de optie dan dat Veuclère de Tour kan winnen, dat komt ook door de relatieve zwakte van de concurrentie. Maar om het in perspectief te plaatsen, de Fransen vinden Veuclère al een hele Napoleon, maar er moet nog een derde slotdeel komen. Dus remettons les choses in perspectief. Il n'y a pas normalement. Les Français voelen vite vreemd als Bonaparte op pont d'Arcol. Il reste encore une dernière pièce à jouer. Le Tour fait trois actes. On en est qu'à la fin du deuxième acte. Michael Bogert heeft nog met hem gefietst en ziet hem nu fietsen. Wat is dat nou met Thomas Vöckler? Ja, hij rijdt in het geel en uh, hij doet het heel goed deze Tour. Hij is toch wel uh, ja, sterk verbeterd dit jaar denk ik als renner een stap gezet. En ik denk dat het heel moeilijk wordt om hem uit de truit te rijden. En toch schijnt hij omstreden te zijn en niet geliefd en zo in het peloton. Heb jij dat nog meegemaakt? Heb jij dat zien gebeuren? Nou ja, Toen ik nog in het peloton zat was het geen populaire renner. En, ja, ik weet het niet. Waarom? Ja, waarom weet ik niet precies. Daar kan ik met de vinger niet op leggen. Maar gewoon een, een, een onsympathieke uitstraling. De manier hoe die deed in het pe peloton een beetje gevaarlijk. altijd het op het moment dat het niet hoeft. demoreren op momenten dat het niet uh, hoefde of mocht. En ja, altijd een beetje show maken, show verkopen. En dat, uh, ja, dat maak je niet altijd geliefd in het peloton. Maar ja, daar draait het niet om. Hè. Ik bedoel, hij wint wedstrijden en hij rijdt goed. Dus dat, dat is het belangrijkste als wielrenner. Directeur Christian Prudhomme is voor het podium in Montpellier getuige van de huldiging. Het is formidabel. We hadden niet dat Thomas Vauclair zo goed aussi resisteren in de Pyrenees, puisqu'il hij niet kwastig niet langer de tijd heeft. Formidabel. In Fransland in het geel in de Alpen. Een onvoorstelbaar dat hij zo goed verzet biedt. Prudhomme gelooft niet dat Vauclaire de tour kan winnen, maar het wordt toch spannend om te zien hoe het afloopt met de favorieten. Dus er is een groot suspens na een maand van de arrivé. En dat gaat goed. Thomas Vauclair is op het podium in moment. Hij applaudisseert voor Vauclair in het geel. Vertelt dat de renner trouw is gebleven aan ploegleider Bernard Maar Vauclair, dus als toerwinnaar. Hij komt zeker bij de eerste tien. Maar voor de rest, afwachten. Il a pratiquement sans aucun doute, plaats in de plaats 10 premiers Paris s'il n'a pas de pépin. Après, pour le reste, attendons un peu. Ne nous, nous emballons pas trop vite. Thomas, euh, on vous a vu pousser un soupir à l'arrivée. Euh, ça a été difficile. Ja, surtout nerveusement, parce que c'était euh, de... zelf de toont de zich de open de en vriendelijk de voor de alle de microfoons de en camera's. En de camera's. De Vandaag was de, uh, het oppassen voor de wind, de, de, de, de, de rotondes. De de de de de hij is blij met alle aandacht, alle post, alle mail, maar kan niet overal op antwoorden. Respect van de concurrenten. Dat zal zo. Vous avez impressionné en montagne. Est-ce que vous sentez plus de respect dans le regard des favoris aujourd'hui? Je ne sais pas. À vrai dire, ça m'est niet égal. Tour. David Miller en Thor Hueshoff hadden een zware dag, schrijft Miller. Op 50 kilometer van de streep vroeg Thor aan me hoe ik me voelde. Kloten zei ik. En jij? Mijn ogen doen zeer van het proberen om ze open te houden. Antwoord Thor. Misschien dat het beter gaat als we nog 25 kilometer verder moeten. Maar ook dat was niet het geval, twittert Miller. De rustdag komt dus als geroepen voor de mannen. Veel ploegen hebben na de etappe last van het verkeer. Zo twittert Jane Thomas. Man, ik haat het verkeer. Waar gaan jullie Frans allemaal heen om 8 uur s'avonds? Ook Jacob Vogelsang is het zat. Tour de file, alweer. Ook Joost Postuma stond met zijn ploeg in de file. Hij was niet blij met de etappe van vandaag. Het parcours was gekke werk. Gelukkig bleef het droog. De Tour is een circus en wij zijn de clowns. Voegt Postuma daaraan toe op Twitter. En Robert Geesink was blij met alle steun vandaag. Het is alsof we vandaag een rit over het Nederlands grondgebied reden. Bedankt voor alle aanmoedigingen, ook via Twitter. Hartverwarmend noemt hij het. Robert Geesink. Zo direct de ploegleiders in een reportage van Paul Sanders. C'est l'histoire d'une heure perdue qu'est aux fleurs. Une heure à rêver aux objets trouvés. Une heure à t'attendre, à regarder vent Quelques fleurs coupées, quelques fleurs de mai. C'est l'histoire d'une heure perdue sans humeur. Une heure à rêver à ton arrivée. À faire le pied de grue, à faire les sans-pas et quelques autres chats. quel drôle de valet, mon petit manège intrigue les poulets. Du quai des orfèvres, un coup de sifflet, une paire de bracelets. Et sous les verrous, une histoire de fou. C'est l'histoire d'une heure, messieurs, à vous expliquer. C'est l'histoire d'une heure, perdue sur le quai. C'est l'histoire d'une nuit, perdue dans un puits. À faire des aveux, les violettes aux yeux. On cherche un assassin, et moi le petit saint. Ma faute est sublime, j'ai perdu l'heure du crime. Qui Une heure à temps, voudra bien me la rendre. C'est l'histoire d'une heure duquée aux fleurs. Une heure à rêver aux objets trouvés. Et dans ma prison, je chante ma chanson. À mes heures perdues, je veux les Thomas Versen, een Franse zinger, songwriter. L'histoire d'une heure. Morgen is het opnieuw een rustdag. Dus is het leeuwendeel van de Tour achter de rug. Veel spektakel gezien de valpartijen. Maar op sportief gebied een makke ronde. Een bijdrage van Paul Sanders.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 Ja, de winnaar van de Pyreneeën naast Jelle van Enden natuurlijk, is, wel, uh, is volgens mij ook wel veel klaar. Evans, omdat hij er best voor staat, de goede tijdrit is. De tijdrit de Grenoble is verschrikkelijk hard, dus daar zal het gebeuren. Ja, op een of andere manier heb ik steeds het gevoel dat Evans dit jaar toewint. wint. Waarom weet ik niet, maar ik denk vanwege zijn tijdrit. En, uh, gewoon omdat hij zo ontzettend stabiel is, hè. Heeft geen pieken en geen dalen. En dan zet ik hem op uh, nu en dat is helemaal een ander beeld wat ik voor de Tour had op Evans. Zo, zo kijk ik er nu naar. Contact, contact met, met Cornelis. Hoi, ik ben Michel. Michel, goedenavond, Jeroen. Hoi, hey, goedenavond. Ja, op wie zeg jij geld eigenlijk? Ja, het wordt een beetje eentonig, ik denk dat het even wel een goede kans maakt. Ja? Ja, maar het is ook binnen dat ze zeggen: Het ze moet de eerste feukleider ook nog maar uitrijden. Want die rijdt ook bijzonder uh, sterk. En uh, die heeft natuurlijk ook het hele land achter zich staan. Dus. Dat zou een stunt zijn, hè? Dat zou wel een stunt zijn, ja. Daar nou, gaan we morgen misschien wel eventjes over hebben, op de, op de rustdag. Um, ja. ja. Dat het een makke tour is, ja, daar da, da ben je natuurlijk zeker niet mee eens. Maar was het vandaag uh, de, de, de slechtste dag tot nu toe voor vakantie? Ja, ik vind, uh, ja. We hebben vandaag onze eerste, echt heel anonieme dag uh, meegemaakt. Ook uh, niet mee in ontsnapping. En... Ik zag nog wel ja, iemand op het einde naar voren crossen. Wie was dat nou? Was dat daar Marcato? Ja, maar, maar, Marcato die sprong mee met Gilbert. En uh, uh, ja. En daardoor werden die teruggepakt en boos iets reed eigenlijk een vrij anonieme sprint. Ja, dat kan een keer gebeuren in die toeren, dat je gewoon echt een dag... Hoe noemen ze het Hoe zullen het voetballen? Een slappe 0-0. Ja, dat schiet niet op, hè? kijk jij uit naar de rustdag? Ja, het is altijd leuk. En de jongens een beetje terugkomen rust komen en de batterij weer helemaal goed opladen voor de Alpen. Dan verwachten we dan toch wel heel veel Nederlanders. We zagen vandaag eigenlijk voor het eerst. Dat er eigenlijk heel veel Nederlanders langs de kant stonden. Dus uh, dat zal volgende week nog erger worden. En is zeker voor onze uh, ja, debutanten is dat al extra leuk. Ja, ja wat, uh, dat Twitter, Robert Gees ik ook al. Dat, dat, dat leek wel alsof we over Nederlands grondgebied reden. Ja, precies. Uh, ja, ik reed vandaag tweede wagen en het was uh, lekker gewerkt en ik reed heel ver achter. Maar... <laughs> ja, dus ze, ze bleven roepen en schreeuwen. En, ja. Ja, ik kan me, kan me wel voorstellen dat die renners dat wel doet. En dat was ook misschien wel de reden waarom Nick uh, Terfstra zo langs stand hield. Uh. Ja, die kwam net even tekort. Ja, wel geweldig reden. Zegt jouw collega's... Uiteindelijk is er voor ons een ander buitenlander als strijdluster ze ja, De wonderen zijn er wereld uitdagen. nog niet uit, hè? Nee, precies. <laughs> zeg maar Michel, uh, de, jouw collega's van de Raadbankploeg uh, zie ik uh, op Twitter... Uh, hebben een bijzonder fraai hotel uitgekozen voor de rustdag. Ja. Uh, hebben jullie ook wat speciaals gedaan? Nee, we zitten, we zitten gewoon in een lekker hotelletje, maar niet, uh, niet heel speciaal. Nee? Nee. Hoe gaat het eigenlijk? We, we zitten hier met te... Garmin. Ja, dat wordt, dat wordt toegewezen door de organisatie. Ah, oh, oké. Okay. Dus we zitten hier met Garmin. we zitten hier met huiskantel uh, volgens mij. Dus, uh, nou, nee, zitten zit hier een paar ploegen. En Sky zit hier. Dus. Uh, Is het dan? We zitten hier met vier ploegen in één hotel. Hoe krijgt Rabo dat dan voor elkaar? Want het ziet er echt indrukwekkend uit, joh. Ja, ik weet het niet. <laughs> nee. Hoe ziet de dag eruit voor jullie morgen? Uh, ja, morgen gaan de jongens eerst uh, rustig trainen. En morgenmiddag hebben we een, uh, ja, door Johnny Hoogland uh, een, een mosselfeest, dus... Uh, ja, dat moet wel, als Zeeu. Ja, dus uh, dan komen we allemaal bij elkaar, de renners en de sponsors en... Uh, ik denk ook pers, en het uh, wordt gewoon een gezellige dag. Nou, morgenavond uh, spreek je weer en dan uh, hoor ik wel hoe het geval is, die mosselen. Is goed. Want dan moet je altijd maar zien, hè? Ja, dat kan ook verkeerd vallen. Ja, nou, gewoon niet <laughs> teveel te bij drinken. Nee, Oké okay, Michel, goedenavond, slaap lekker en tot okay. morgen. Tot morgen. Geniet van je rustdag. Einde van dus de 16e avondetappe hier op Radio 1. Morgen melden wij ons weer, zo direct het alvuurjournaal en na het oog met John Janssen van Galen. Ademma! Doei! Marcel. Tot ziens! Aado. Aado. Nederland neemt in tempo afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart.